9 uur. Het NOS Journaal. René van Brakel. De politie van Denver probeert vandaag de booby traps gecontroleerd te laten ontploffen... in het appartement van de man die gisteren een bloedbad aanrichtte. Daarvoor wordt waarschijnlijk een robot ingezet. De springstof in het appartement is zo ingenieus aangebracht... dat het voor bomexperts te gevaarlijk is, zeggen bronnen bij de politie. Vrienden en familieleden van slachtoffers hebben gisteravond een laten waken gehouden. Zo'n 200 mensen zaten met brandende kaarsen op het plein voor de bioscoop... waar het schietdrama zich afspeelde. Gisteren drong de 24-jarige Schutter een bioscoop binnen... in een voorstad van Denver, waar de nieuwe Batman-film in première ging. Twaalf mensen werden gedood. Er liggen nog dertig gewonnen in het ziekenhuis. Elf van hen zijn er slecht aan toe. Vijf Nederlandse overlevenden van het veerbootongeluk bij Zanzibar... zijn vanochtend teruggekeerd op Schiphol. Vier van hen waren samen op vakantie in Afrika... Met een verblijf op het eiland Zanzibar zouden ze de trip afsluiten. Een van de vier vertelde dat er te veel mensen op het schip zaten... en dat de boot verkeerd op de hoge golven lag. Ook denken ze dat veel mensen de ramp niet hebben overleefd... doordat ze niet konden zwemmen. De ramp met de veerboot voltrok zich heel snel. Het schip hing eerst een paar keer erg schuin... voordat het kap zeiste, zei één van hen. Gisteren werd bekend dat een Nederlands echtpaar... dat ook op de veerboot zat, is omgekomen. In winkel in de kop van Noord-Holland is een vrouw gisteravond zwaar gewond geraakt... toen een auto over haar, heen, over haar heen reed en vervolgens de gevel van haar huis ramde. Ze ligt met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis. Volgens RTV Noord-Holland wilde de automobilist achteruit bij het huis wegrijden... maar reed hij per ongeluk vooruit. De vrouw stond voor haar huis en kwam onder de auto terecht... die bijna 2000 kilo weegt. Met behulp van een heftruck kon de brandweer de vrouw onder de auto vandaan halen... Het huis en winkel is zwaar beschadigd. De gevel wordt met palen gestut. De bestuurder van de auto is ongedeerd. Het weer, eerst nog bewolking en kans op een kleine bui. Later veel zon en 18 graden. Ook morgen droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt dan naar 24 graden. Ook na het weekend mooi zomerweer. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter De Bie en Daphne Bunskoek. Het is tweeënhalve minuut over negen geweest. Welkom terug voor het eerste. En tevens ook meteen laatste volledige uur van de nieuwshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen. Over een klein kwartier tips om uw mobiele telefoonrekening niet tot astronomische hoogte op te stuwen tijdens de vakantie. En verder doet psycholoog René Dijkstra een boekje open over diefstal van, beja voor, ja, nee, van bejaarden in en na half tien bespreekt Aristorm Storm de nieuwe boeken. En een gesprek gaan we hebben met schrijver Edzard Miek. Over doodsdrift naar aanleiding van de heel veel slachtoffers... die op de Mont Blanc de afgelopen weken zijn gevallen. Goed, maar we beginnen met een vakantie die achteraf... helemaal geen vakantie blijkt te zijn. Ja, voor de Amsterdamse scholen is vandaag de zomervakantie van start gegaan. En dat betekent traditiegetrouw een uittocht van Turkse en Marokkaanse families... naar het land van herkomst. Maar helaas komen ze na die zes weken niet altijd compleet terug. Jaarlijks worden zo'n 80 vrouwen en 100 kinderen door de vader en echtgenoten in Marokko of Turkije achtergelaten. En vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een groot deel van hen komt uit onze hoofdstad. Tijd voor actie, vindt de Amsterdamse wethouder diversiteit en integratie André van Esch. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met welk motief laat zo'n uh, huisvader, vrouw en kinderen achter in Marokko of Turkije? Nou, wat wij daarvan horen uh, achteraf, dat is toch vaak omdat uh, de vader een nieuw huwelijk wil aangaan. Dus een, een, een klassieke verlating, om het maar zo te zeggen. Alleen met veel dramatischer omstandigheden dan wij hier gewend zijn. Maar je zou toch, je zou toch denken, dan, dan scheidt hij gewoon van zijn huidige vrouw hier in Nederland en, en, en neemt een nieuwe... Ja, dat gebeurt ook. Maar een echtscheiding op grond van Mar vooral Marokkaans eh, familierecht... is voor mannen nog steeds veel gemakkelijker dan voor vrouwen. Dus hè, hij kan haar verlaten en daarmee is, kan hij de echtscheiding bewerkstelligen. En dan is het, denk ik, voor hem waarschijnlijk gemakkelijker... om een vrouw dan ook maar domweg achter te laten en zijn kinderen. Dus het zijn, het zijn excessen, hè. dat is denk ik ook belangrijk om te zeggen. Uh, maar met grote gevolgen voor de betroffen vrouwen en kinderen. Nou ja, excessen, want, want er zijn... We waren dus zo'n 80 vrouwen en 100 ja. kinderen. En dat zijn allemaal echt vrouwen die tegen hun wil in Marokko of Turkije worden achtergelaten. Ja, dat, kijk, die, die cijfers die kennen wij omdat de Marokkaanse vrouwenorganisaties uh, ons dat vorig jaar hebben laten weten. Veel vrouwen komen gelukkig met veel moeite uh, op eigen kracht weer terug. Maar dan is het vaak heel ingewikkeld om hier weer ingeschreven te raken, om weer, nou, om weer alles uh, op orde te krijgen. En dan blijkt uit hun verhalen dat zij zelf helemaal niet gewild hebben om daarachter te blijven. Maar dat bijvoorbeeld hun papieren zijn ingenomen door hun echtgenoot. Um, en dat het op die hij op die manier denkt van zijn huwelijk af te kunnen komen. Maar hoezo dan? Z zij hebben toch gewoon een Nederlands paspoort? Ja, nou, niet, lang niet altijd natuurlijk. Hè. Veel, uh, nog steeds veel uh, mensen hebben zijn nog niet genaturaliseerd. Yes. Maar ook als het wel zo is, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk gemakkelijker. Dan kan de ambassade namelijk iets doen. Die komt dan ook in actie. He? Het is veel moeilijker als vrouwen geen Nederlandse nationaliteit hebben. Is het dan vaak zo dat die vrouw, maar dus ook de kinderen daarachter blijven... Uh, en dat het daardoor hele in, je, in, je, in, je, in hele andere regelingen terechtkomt? Uh, nou ja, kind, kijk, wat, wat wij doen is ieder jaar uh, ons bureau leerplicht... goed laten kijken op de scholen of iedereen ook echt is teruggekomen. Uh, he, dus, en dan, uh, dan, dan, dan, dan worden steekproeven gehouden. Er worden scholen worden gev wordt gevraagd om dat vooral toch te melden. Als kinderen niet zijn teruggekomen... en daar is voor de vakantie geen melding van gemaakt... dan uh, wordt er op huisbezoek gegaan. Dan wordt er ook gekeken of de moeder in kwestie ook is teruggekomen of niet. Maar vervolgens, als... Uh, he, die kinderen zijn natuurlijk toch, er is een ouderlijke macht. Dus een, hè, uh, uh, dan is er voor bureau-leerplicht niet veel, niet veel meer te doen. Als de vader zegt: Nee hoor, mijn uh, vrouw en kinderen zijn uh, in Marokko um, achtergebleven. Eh, ik heb het besluit genomen om hen daar op school te doen. Maar dat, dat, dat, dat kan, dat mag ook wettelijk gezien. Dat, dat, je kan dan zeggen, want ik bedoel, die, nee, die kinderen zijn toch ook Nederlandse burgers? Nee, kijk, al, nogmaals, als ze de Nederlandse nationaliteit hebben, ja. dan is het natuurlijk gemakkelijker om iets te doen. Want dat, wat gebeurt er dan? Worden er dan daadwerkelijk. Mensen teruggehaald uit Marokko? Nou ja, nee, dan, wordt, dan wordt er natuurlijk, er wordt sowieso ook, ook voor de mensen die niet een Nederlandse nationaliteit hebben, wordt vervolgens onderzocht of daar sprake is van hè, gedwongen achterlating of dat het. Toch gewoon situaties van vrije wil zijn. Hè? Dat, dat, dat zijn gelukkig de meeste gevallen. Uh, maar, uh, maar dan wordt er gekeken of er sprake is van gedwongen achterlating. En dan, uh, in principe, wordt er dan, worden er gesprekken gevoerd met de, uh, met de vader. En die wordt wel uh, op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Uh, en daar wordt wat dwang en drang toegepast. Maar uiteindelijk kan je niet zoveel doen. Nee, Precies, want als die man zegt. Uh, ja, het is allemaal wel fijn waar u zich mee bemoeit. Maar gaat u lekker uh, bij u thuis uh, zelf de, de Regelen en laat mij met rust, dan ben je ook klaar, geloof ik. Hè? Nou ja, zo is het. Zo is het. He, dus je kan uh, he, de, de, de leerplichtambtenaar beide ouders oproepen voor verhoor. Nou, als er één niet is, dat is dan een, een gegeven. He, dus, dan, uh, dus dat wordt heel moeilijk. Dat is de reden dat ik nu heb gezegd: ja, wij, wij, wij krijgen dat te horen vaak een paar maanden, een half jaar na de zomer. Uh, laten we nou eens eraan denken als we allemaal ons koffertje pakken voor de vakantie. Ja, wat moeten ze aan doen? Nou ja, kijk, ik vind zelf uh, vrouwenorganisaties... Laten ons dat achteraf weten. Nou, zij kunnen natuurlijk ook van tevoren een rol spelen... door echt goed alert te zijn om zich heen te kijken. Als er uh, aanleiding is om te veronderstellen dat zoiets staat te gebeuren. Vrouw in kwestie goed voor te lichten. Nog te proberen, hoewel dat heel moeilijk is hoor. Nog te proberen om kopieën van, van, uh, van identiteitsbewijzen te maken. In elk geval telefoonnummers mee te geven. Dit soort van dingen. Maar dat, dat lijkt me heel moeilijk. Hè? Dat als je een vrouw bent die uh, in, in zo'n huwelijk uh, nou, gevangen zit... dan zou ik bijna zeggen als je wordt Aha. achtergelaten door je man tegen je wil. Uh, dat, dat, dat lijken mij nu niet vrouwen, maar daar heb ik geen zicht op. Dat lijken mij niet vrouwen die in staat zijn... Uh, of die contact hebben met vrouwenorganisaties... die, die, die de, hun eigen spullen onder hun eigen beheer hebben... die, die kopieën kunnen maken, die telefoonnummers even nee. Dus het lijkt mij zo ongelooflijk moeilijk om juist die groep te bereiken. Dat is ook waanzinnig moeilijk. Dat is ook, dat is ook een reden voor mij om nu hier aandacht voor te vragen. Omdat het voor een deel is... Nou, Misschien kan je dan in elk geval nu weer voor een deel... een groep bereiken, laten bereiken en beschermen. En voor een deel is het natuurlijk ook echt om het taboe hierop... over het spreken daarop in elk geval op te heffen... en te zorgen dat die sociale controle wat groter wordt. He, als het dan niet dit jaar is, dan toch in elk geval voor volgend jaar... dat het gesprek daarover veel openlijker gevoerd kan worden. Maar spreekt spreekt wel eens met dat soort vrouwen. Ik bedoel, heeft, heeft, u, heeft u inzicht in, in, in, in, in, in, in hoe het tot stand is gekomen... Hoe wat tot stand nou, is hoe zij, uh, wat, wat, wat, aan de vooravond van hun vertrek in Nederland, in welke omstandigheden zij verkeerden, of zij contact hadden, of iemand hen had kunnen helpen, of ze zelf tips geven. Nou, voor, kijk, voor mij is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Maar we, de intermediairs, dus de vrouwenorganisaties... dat zijn natuurlijk wel de organisaties die contact hebben. En die achteraf gezien heel goed kunnen zien... en bespreken wat er precies gebeurd is. En dan weet je hoe dat ook in voorkomende gevallen voor anderen het geval is. Maar wat zeggen die vrouwen? In wat voor situatie komen ze uiteindelijk terecht? Ze zitten dan in Marokko en, en dan, wat gebeurt er dan? Nou ja, dat verschilt natuurlijk enorm. Hè. We hebben vorig jaar dat, dat hele heftige incident gehad van een vrouw... die 20 jaar opgesloten heeft gezeten met haar dochter. En die eh, na 20 jaar, omdat haar, een, een van haar zonen eh, in staat is geweest... Om, om weg te gaan uiteindelijk naar Nederland te komen. Toen zijn al zijn broers en zusjes en moeder zijn weer teruggekomen. Maar dat heeft dus 20 jaar geduurd. Nou, dan is dat ex echt heel, heel extreem. Dat zou je nauwelijks meemaken. Maar er zijn natuurlijk wel vrouwen die of bij de familie... Of, uh, of, of elders, achtergelaten worden zonder geld, zonder middelen. En, en dus eigenlijk niet met de mogelijkheden om zelf uh, te vertrekken als ze daar geen hulp bij krijgen. En waarschijnlijk heb je van de Marokkaanse autoriteiten niks uh, te verwachten. Want het familierecht is daar echt volstrekt anders dan bij ons, toch? Nou ja, dat is het punt. Dat is het punt. Dus een, een man mag door nog steeds door verlating heeft nog steeds meer te zeggen over het huwelijk dan, uh, dan zijn vrouw. Uh, dus hij kan veel makkelijker een echtscheiding bewerkstelligen. Maar is hij, is hij als hij er verlaat dan ook echt voor Nederland ook gescheiden? Dat kan toch niet? Nou, als een huwelijk... Daar is gesloten. He, en in, er, zijn, er zijn jarenlang, jarenlang zijn er gesprekken geweest tussen de Nederlandse en de Marokkaanse overheid. om dat huwelijksrecht meer de bescherming te geven. He, als het ware van de Nederlandse huwelijksrechten. Er zijn hele kleine stapjes bij gemaakt. maar nog lang niet voldoende. Dat is ook de klacht die wij heel vaak terug horen. van Nederlandse Marokkaanse vrouwenorganisaties. die zeggen: ja, het Marokkaanse huwelijksrecht wordt door de Nederlandse autoriteiten. door de Nederlandse overheid nog altijd erkend. Ja, wat, heeft u nou het gevoel dat, dat, dat de oplossing meer ligt in de wetgeving en de overheid? En, en de communicatie tussen de Nederlandse en de Marokkaanse en, en Turkse overheid in dit geval? Of, of, of dat het nou echt dat er meer te halen valt uit die extra sociale controle? En het uh, ja, aanreiken van tips voor vrouwen die misschien vermoeden dat ze uh, uh, daadwerkelijk door hun man worden achtergelaten? Ja, ik, nou ja, ik ben een, een echt... Ik uh, ben er heilig van overtuigd dat je die allebei nodig hebt. De Nederlandse regering, vind ik, moet veel actiever zijn. Moet bijvoorbeeld mogelijk maken dat wij... in de gemeentelijke bevolkingsadministratie vrouwen... ingeschreven kunnen laten staan als er een vermoeden is... van uh, gedwongen achterlating. Uh, maar het, je weet ook dat alleen een overheid dat nooit zou kunnen doen. Ik ben ook heilig van overtuigd dat je een vergroting... van de sociale controle op dit gebied, een open gesprek daarover... een voortgaande emancipatie, dat je dat nodig hebt om echt... het uh, het gebeuren zelf in de toekomst te voorkomen. Nou, we, we, we, hopen, we hopen, dat deze aanpak uh, in ieder geval voor kan zorgen dat er, dat er, dat er minder vrouwen achterblijven ongewild. Dank u wel voor het ja, gesprek. U ook, dank u wel voor het gesprek. Ja. U hoorde de Amsterdamse wethouder van diversiteit en integratie, André van Es, over allochtone vrouwen die dus door hun man in het land van herkomst worden achtergelaten tegen hun wil. Meer informatie op de Sinds vandaag heeft ook de laatste regio in ons land vakantie... en veel mensen vertrekken dit weekend dus naar het buitenland... nemen dan hun onafscheidelijke vriend de smartphone mee. Lekker internet aan het strand, je zojuist gemaakte blitse foto's op Facebook zetten... en natuurlijk Google Maps gebruiken om de weg te vinden. Gemak dient de mens immer toch? Maar let op, want bij thuiskomsten kan dit gemak je heel duur te staan komen. Als de eerstvolgende telefoonrekening namelijk op de deurmat valt. En hoe is zo'n torenhoge rekening na een buitenlandse vakantie te voorkomen? Aan de telefoon hebben wij Ben Wolderink. Goedemorgen. Goedemorgen. U, is, u bent directeur van bellen.com, een vergelijkingssite voor onder andere mobiele telefonie. Ik hoop wel dat u vanuit Nederland belt en niet vanuit het buitenland. Want anders betalen nee, wij de kosten, hè? Zeker in, uh, Nederland. Oh, ja. nou, dat, dat is dan het goede nieuws. Uh, veel mensen gaan met vakantie naar het buitenland. Er is al eindeloos gedoe hierover, hè. Dat mensen gewaarschuwd worden elke keer bij een vakantie van let op, want die kosten kunnen knallend uit de hand lopen. Ik dacht dat daar zo langs wat aan gedaan was. Uh, er wordt ook zeker iets, uh, iets aan gedaan, want uh, uh, Europa die zit daar echt uh, bovenop om die uh, tarieven omlaag te krijgen. Ze willen heel graag dat je als vakantieganger in Europa tegen een uh, scherp tarief zeg maar, kunt uh, bellen sms'en, maar ook mobiel kunt uh, internetten. Dus wat er, wat er gebeurt is, de Europese commissie die heeft uh, ja, dat bellen sinds 1 juli uh, opnieuw um, omlaag weten te, te brengen. En uh, ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor de, um, voor de consument, want uh, die betaalt nu nog maar 35 cent uh, per minuut. En een sms'je kost nog maar 11 cent. En uh, uh, als je dat vergelijkt met vijf jaar geleden... Toen de tarieven voor het eerst zeg maar, gereguleerd werden, uh, dan praat je over een uh, ja, enorme uh, verlaging, echt uh, de, de helft van wat het uh, vijf jaar geleden was. Nou ja, dat is mooi dat het bereikt is, maar kennelijk kan het nog gierend uit de hand lopen. Absoluut, want als je bijvoorbeeld in Amerika zou bellen, dan betaal je nog gewoon 1,40 euro per minuut. Dus uh, ja, die, die 35 cent die je in Europa betaalt, dat is gewoon echt een, een scherp tarief wat nu bewerkstelligd is. En, en het goede is dat uh, volgend jaar die tarieven nog verder uh, in de zomer omlaag gaan. En ook in de zomer van 2014 uh, er nog een verlaging komt dat er dat uiteindelijk 23 cent per minuut betaald wordt. En op die 23 cent is dat ongeveer kostprijs of is dat uh, uh, toch nog een uh, dikke handel? Uh, nou, het bellen in het buitenland is sowieso voor providers een uh, hele lucratieve uh, business. Want uh, ja, er wordt van elkaars netwerk gebruik gemaakt en daar uh, wordt uh, aan elkaar voor gefactureerd. Uh, nu is het wel zo dat uh, als, als een Nederlander op vakantie gaan naar bijvoorbeeld uh, Frankrijk dat vooral die Franse provider daaraan uh, verdient. Want die stuurt uh, KPN bijvoorbeeld de rekening... voor het uh, huren van dat netwerk. Nu, nu heb ik het gevoel hè, dat, dat, dat, dat de, de technologie uh, zich sneller ontwikkelt... Dan, dan onze, of in ieder geval mijn kennis uh, over die technologie. We, we, we, ik, ik, ik ben zo iemand die dan alles uitzet op een telefoon... als ik naar het buitenland ga, nog net de telefoon ja. zelf niet. Want dat, daar ben ik voor gewaarschuwd. Want alles wat aanstaat, dat kost blijkbaar geld. Wat is nou het grootste gevaar voor, voor, voor, uh, met je telefoon? op vakantie gaan? Ja, dat, dat doe je dan op zich uh, vrij slim. Okay. <laughs> uh, een, een paar goede tips zijn dat uh, gebeld uh, uh, worden in het buitenland, dat uh, kost, uh, kost ongerekend dus 10 cent per minuut in Europa. Dus gewoon niemand dus, opnemen uh, als, je, als je in het buitenland bent? Ja, of uh, als je zeg maar naar huis wilt bellen, dan kost je dat zelf 35 cent, dus je kunt beter tegen die blijven zeggen, kun je mij even terugbellen. Want dan betaal je maar 10 cent per minuut. En de thuisblijver, die belt uh, gewoon tegen de kosten uh, voor het uh, gewoon bellen naar een mobieltje. Dus dat maakt niet uit of je in Nederland zit of in Frankrijk of uh, waar dan ook. Ja. Dus, uh, dus dat is een tip. Een andere tip is, uh, zet je dataverkeer uit in het uh, buitenland. Want... Uh, ja, stel dat er net een nieuwe update van Android binnenkomt op je telefoon of uh, uh, je hebt allemaal apps geïnstalleerd die uh, zich gaan updaten, ja. dan uh, ja, betaal je daar echt de hoofdprijs voor. Dat is een dure paar... hobby. Ja, dat en, kan een hele dure hobby worden. En, ja. en Google Maps uh, uh, ook niet gebruiken is ook een dure hobby, geloof ik, hè? Ja, Google Maps is, uh, staat bekend als, uh, als een dataslurper. Dus ja. uh, in Nederland maakt dat dan uh, ja, weer minder uit. En als je op een uh, wifi-netwerk zit, uh, nou, heb je daar ook niet mee te maken. Nee. Maar zit je echt te romen op zo'n buitenlands mobiel netwerk, gewoon in de auto, ja, ja dat moet je echt niet doen dan... Uh, Betaal je echt uh, de, de hoofdplaats. En hoe, hoe zit het met TomTom Tom dan in het buitenland? Uh, want dat werkt ook via, via satelliet enzovoort, toch? Ja, maar satellieten staan er los van. Want uh, GPS dat is gewoon een signaal wat in de lucht hangt. En, uh, ja, wat, wat gratis op te vangen. Is. Dus, uh, Aha, Kijk, dat, dat zegt alweer iets over onze kennis. Nee, daar, ja, <laughs> ja. nee, maar dat probleem heb je dus met TomTom -Tom niet. Dat, met TomTom -Tom, uh, heb je dat probleem uh, wat dat betreft niet. Er worden waren, allerlei, en... er worden wel speciale reisbundels aangeboden. Hè? Er worden vaak allerlei zaken aangeboden. Maar ik, ik vind dat zo wonderlijk dat je van alles moet blijkbaar moet inschakelen. En goed op de hoogte moet zijn om überhaupt iets goedkoper uh, de zomer door te komen met je mobiele telefoon. Maar de, je, je wordt wel geacht, daar wat actiever mee om te gaan, begrijp ik. Klopt, en die, uh, dat de actieven ermee omgaan, dat promoten de providers natuurlijk van alle kanten met uh, nou, inderdaad die speciale opreisbundels. Uh, wat uh, Europa heeft gedaan, de Europese Commissie, uh, die heeft uh, voor het eerst nu uh, ervoor gezorgd dat er een, uh, een lage internettarief ook in het buitenland is. Dat, uh, dat is nu 83 cent per MB. En uh, er geldt nu ook een limiet van 59,50 euro. En die gold ook vorig jaar al, als je in Europa ging internetten... dat je nooit meer een spookrekening kon krijgen van duizenden euro's. Dus dat het echt gelimiteerd werd op die 59,50. En uh, het uh, nieuws daarin uh, sinds 1 juli is dat die uh, datalimiet ook geldt buiten Europa. Dus ook als je nu in Amerika gaat internetten op je mobiel... dan, dan betaal je echt uh, veel en veel meer dan die 83 cent. Dus gaat het verschrikkelijk hard. Maar ook daar geldt nu die limiet van... Uh, 59,50. Dus eigenlijk op de hele wereld kun je nu internetten met je mobiel... zonder bang te zijn dat je een spooknota krijgt. Dat wordt gewoon afgekapt op 59,50. Er zit wel één addertje onder het gras. En dat is dat als je dan zo'n speciale reisbundel neemt... waar we het net over hadden. Dus bijvoorbeeld bij uh, KPN of T-Mobile of van echt zo'n bundel activeert... waarmee je uh, met extra voordeel kunt uh, bellen. Dan uh, geef je eigenlijk toestemming dat dat soort limieten komen te... Uh, en vervallen. <laughs> dus dan moet je het wel weer iets meer in de gaten houden. En, en dus krijg je dan geen melding als je er overheen gaat en kan je toch nog gegrepen worden, om het zo maar te zeggen? Bij sommige aanbieders wel. De ene die doet dat net iets beter dan de ander. Er zijn een paar providers die keurig een sms sturen of je afsluiten, okay. zeg maar. maar. Wie is, wie is de, nou de ergste? Noemt gehouden. u hem maar. <laughs> wie is de ergste in deze sector? Uh, de ergste ja, het is moeilijk te zeggen, maar als je belt dan uh, is dat weer een andere provider dan als je veel internet. Mm. Wat um, wel leuk is als je die, die op reisbundels bekijkt, ja. dan zie je dat bijvoorbeeld T-Mobile, die heeft nu een travel-and-surf uh, weekpas. En dan kun je in heel Europa voor 14,95 een week onbeperkt uh, internetten. En um, onbeperkt betekent dan wel, naar 100 MB gaat je snelheid uh, laag, <lacht> Maar je hoeft niet bang te zijn voor... Uh, ja, uh, uh, hele hoge kosten. Dus misschien is dat wat voor jou, uh, Mieke, als je toch uh, wilt blijven internetten. Ja, ik hoop dat ze luistert, want, uh, want ik, ben, uh, ik ben Daphne. Oh, sorry, Daphne. Nou, dat geeft helemaal niks. Hé, hey, dankjewel. Ben Woldering hoorde u over de kosten van bellen, sms'en en, en internetten met een mobiele telefoon in het buitenland. De tip van Daphne lijkt me nog hartstikke goed, hoor. <laughs> en alle onnooslijden, gewoon alles uit. Zelfs de wekker uh, uh, en dan ben je klaar. Ja. Dat is ook zo. Op 27 januari 2011 deed uh, René Diekstra namen zijn familie aangifte van verdenking van diefstal door een verzorgende in het huis waar een familielid verblijft. De aangifte betrof diefstal van geldbedragen en enkele kostbaarheden gedurende de periode van mei 2009 tot en met januari 2011. En door dit verhaal in de openbaarheid te brengen... werd duidelijk dat het bestelen van ouderen in verzorgingstehuizen... veel vaker voorkomt dan wordt aangenomen. Er waren talloze andere families met vergelijkbare ervaringen. In het zojuist verschenen boek Verzorgingstehuis of plaatsdelict... vraagt psycholoog Diekstra aandacht voor dit fenomeen. En het is bedoeld als wake-up call voor het publiek, de politiek... verzorgingsorganisaties, politie en justitie en de media. En vanmorgen is René Diekstra bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op 7 20 januari 2011 uh, deed u dus aangifte van die diefstal... van de eigendommen van uh, een familielid en een verzorgingstehuis. Het stelen was toen al zo'n anderhalf jaar aan de gang. Hè? Ja. Waarom heeft u toen zo lang gewacht? Nou, uh, We hebben eigenlijk niet zo lang gewacht. Maar uh, je krijgt op een gegeven moment verdenking. Hè, want, ja. uh, wij verzorgden en verzorgen nog steeds haar financiële huishouding. En stopt af en toe geld in haar portemonnee. Maar dat verdween dan... Uh, of Althans, die bedragen die daaruit verdwenen waren zodanig dat wij... Dat niet konden koppelen aan inkopen of zo, die ze hadden gedaan, ja. had gedaan of andere dingen. Dus op een gegeven moment dan ga je denken: wat is er aan de hand? Dus verzamelt ze geld, stopt ze dat ergens weg. Je gaat eerst haar verdenken. Ja. Dat is heel vervelend. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Toen kwamen we op het idee: ja, dan moet er gestolen worden. Dus toen zijn we gewoon systematisch uh, steeds de ene week een groot geldbedrag in haar portemonnee stoppen. en de andere week een klein geldbedrag. En toen bleek over de periode van een, van een maand of twee... dat er, als er een groot geldbedrag in zat, verdwenen er veel geld. Als er een klein geldbedrag in zat, verdwenen er weinig geld. Maar altijd verdwenen geld. Nou, en toen kwamen we op een gegeven moment tot de conclusie... er moet dus systematisch gestolen worden van haar. Ja. En, maar ja, hoe kom je daar dan achter? Nou, dan ga je op zoek, ga je met elkaar uh, in beraad, in conclave. En toen hebben we als familie besloten, buiten het tehuis om... Ja. om uh, bij een of andere spice shop een, een kleine camera te kopen... die je in een plant kunt stoppen, maar niet kunt zien. Die hebben we geplaatst tegenover de plaats waar zij altijd haar tas heeft. Volgens mij kosten 14,95. Kost niks, hè? Nee, echt uh, hartstikke duur, zijn die Dat is niet voor Ja, jou, ja. Nee, dat dus is hartstikke duur. Okay, uh, vijf of zeshonderd euro of Zo. zoiets dergelijks. Nou. En, um, nou, al na een... Uh, een paar weken bleek dat op de filmpjes... en zo'n camera gaat alleen maar uh, opnames maken als er beweging voor is... Ja. een verzorgster te zien was die de, de tas waar mijn uh, familielid onder haar kussen ja. op sliep... Daar regelmatig onder vandaan haalde. Dat hij eerst het familielid op het toilet had gezet. Dus weg had gemoeid. Ja. Dan in die tas had te rommelen. Daar spullen uithaalde. Die in het duster stopte. En dit soort zaken. Oké, okay, want, want, want eh, één stapje terug. Waarom besloot u niet om uh, uh, te overleggen met het uh, verzorgingshuis? Nou, maar ik vind want het is best nog wel een, een, een drastische maatregel. is ook zo. Een nou, een de reden daarvan is misschien simpel. Wij konden niet uitsluiten dat het door het personeel gebeurde. En stel ja. je voor dat, uh, het, uh, dat je het meldt aan de teamleider of dat je het meldt aan de directeur. Ja. En die gaat het vervolgens aan het personeel melden... Uh, hier is een klacht, et cetera. Als dan een van degenen die stilt dat horen krijgt... Ja, dan stopt hij of zij natuurlijk ja. Dus dan krijg je nooit te pakken wie dat is. Dus we hebben besloten om het dan ja. maar zelf te doen. Nee, maar nou goed, maar dat is dus de volgende stap. Want je zou kunnen zeggen... Dan heb je bereikt. wat je wil bereiken, namelijk dat ze niet meer gestolen worden. Maar dat, was dus, u, dat stadium was u dus kennelijk al voorbij. Nou kijk, er was, er was inmiddels zo, veel, zo lang en zo veel gestolen... dat je gewoon wilde weten wie, doet, wie flikt mm. dat. Ja? En het was natuurlijk heel vervelend dat we op een gegeven moment achterkwamen... dat degene die dat flikte, bleek inderdaad later de teamleider te en het zijn. Was er maar één, Van het betreffende En het was er maar één. Voor zover wij op de, de, de filmpjes oh. hebben gemaakt... komt er steeds dezelfde persoon maar in voor. Maar het was de teamleider. Ja. En toen? En toen. Nou, toen, ben ik, uh, toen heb ik met een bevriend rechercheur gebeld. Ik zei, wat moet ik nou doen? naar de directie gaan of naar de politie. toe. zei jij gaat niet naar de directie toe... je gaat onmiddellijk naar de politie toe. Want als je naar de directie gaat... dan gaat hij mogelijkerwijze daar uh, uh, onderzoek naar instellen. Degene die het heeft gedaan en die dat te horen krijgt... die zal, als ze ook andere spullen gehad heeft... Vervoel, vermoedelijk uit haar huis of allerlei zaken... Ja. zoveel mogelijk wegbergen. Als je direct naar de politie gaat... en die vindt de verdenking ernstig genoeg... dan kan hij haar min of meer plotseling... morgens vroeg zeg maar, oppikken en kijken of er daar in huis... nog ja. andere spullen te vinden zijn die mogelijk daarmee te maken hebben. Maar nog heel even terug naar het moment dat u met uw familie... waarschijnlijk ja. die, die band gekregen Want wat doet dat dan met je? Nou, dat je, je... schrikt je het aardplaats. Vooral ook omdat het de persoon betrof... waar wij mee voortdurend over haar communiceerden. Ja. Die wij hartstikke vertrouwden. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het zag... ik geloofde dat gewoon niet. Absolutely. En niet alleen ik niet, maar mijn medefamilie ook niet. Want wat zullen we nou hebben? Ja. En uh, het is dan ook nog zo dat... Uh, omdat wij heel lang met, het, met die thematiek worstelden... En, en mijn familie dit ook steeds angstiger werd. Hè? Die sliep op een gegeven moment, doet ze nou nog... Ja. met alle sieraden aan, s'nachts. Uh, portemonnee tussen haar benen en dat soort zaken. Echt het was, Ja. En zij is niet de enige hoor, er zijn de honderden die dat doen. Want die zijn, vaak zijn oudere mensen al in een fase van vergeetachtigheid, wat angstiger voor de nee, omgeving. Dus, als het eenmaal gebeurd is, ja, dan... dan zijn ze ontzettend bang. Nee, maar wacht even. De, de, een groot gedeelte van dus de mensen waar in ieder geval uw familielid... in het verzorgingshuis zit... slaapt volledig onder de sieraden met het portemonnee tussen de benen... Ja, tas, als, onder, als het het, het, onder het ja. kussen, exact. Uh, iedere nacht... Iedere nacht. En dat weet iedereen van elkaar? Nou, ik weet niet of iedereen dit van elkaar weet. Maar wat ik weet, is dus uit alle meldingen die we gekregen hebben. Ons familielid doet dat dus, deed dat dus ook. Ja. Dat heel veel anderen die ooit bestolen zijn. inmiddels zo angstig zijn geworden. dat ze dus op die manier als het ware de laatste jaren van hun leven doorbrengen. Ja. Dat is een van de dingen die, die ik ook heel schijnend vind. Hè? En het is dat... dus ook zo kwetsend om, kwetsbaar omdat die mensen al, al worstelen... met de realiteit en, exact. Uh, exact. Ja, en geheugenverlies. Kijk, we hadden we in het begin ook bij verdachte haar ervan... Ja. dat ze op een of andere ja. manier geld aan het verzamelen was. Maar, maar dat was helemaal niet zo. Wat is er toegebeurd? Is ze inderdaad van haar bed gelicht of zoiets? Ja, ze is aan, of, ik weet niet of ze aan haar bed is gelicht... maar ja. de politie heeft haar op een gegeven moment aangehouden. Ze is uh, ingesloten, er is onderzoek geweest... en vervolgens zijn we geconfronteerd met de filmpjes die we hadden... Oh. Ja. Um, en vervolgens uh, heb, is het naar de OM gegaan... en die heeft dat tot een vervolgbare casus gedefinieerd. Oh. Ja? Nou, en, zou ik denken dat je, dat, dat je geen eigen camera zou mogen plaatsen... Al, en dat als bewijsmateriaal aanleveren, maar dat mag dus wel. Nou, um, daarom hebben we ook een interview... met de officieren van justitie daarin staan. Wij hebben, ons, wij hebben op een gegeven moment besloten... dat trekken we ons geen ruk van aan, om het maar op te zeggen. Ja. Want wij willen gewoon weten wat er aan de hand is. En ook blijkt achteraf dat dat je in je eigen appartement mag je opnemen wat, wat je wilt. En dat ook gebruiken als bewijsmateriaal? Nou, justitie kan besluiten of ze dat willen gebruiken als bewijsmateriaal. Maar wij doen niks, in, uh, uh, niks verkeerds in okay. justitieoog. Alleen had, de, had, had ik aan de politie gevraagd wat moet ik doen... en de politie had gezegd je moet camera's plaatsen... dan had de zogenaamde Vantra-kwestie gaan spelen. Nou, dat, dan raadt de politie of justitie een bijzondere opsporingsmethode aan... en dat mogen ze niet zomaar doen. Aha. Dus vandaar dat ik ook zeg... Luister familie, als je zo'n verdenking hebt, plaats een camera. Okay. Want dat kun je rustig doen. Ja, Die mevrouw is opgepakt, die mevrouw is geconfronteerd... die mevrouw is waarschijnlijk ook veroordeeld. Daarmee zou je kunnen zeggen, nou, dan is het verhaal over. Nee, toen begon het voor u pas. Ja, uh, daar, uh, op de eerste plaats, uh, die mevrouw is opgepakt... maar het heeft ruim anderhalf jaar geduurd voordat het tot een veroordeling kwam. En uh, die hele lijdensweg, hoe, hoe moeilijk het is om uiteindelijk... Terwijl je het gewoon kunt zien, hè? helderke, tot de veroordeling te komen, staat ook daarin beschreven. Ik dacht, om al die honderden mensen die mij schreven, en die vertelden ja, wij krijgen ook geen poot aan de grond. Heb ik gedacht, nou, dat moet mij toch zeker lukken. Maar dat is helemaal niet waar. Want u schreef een column en daar werd. Giga op ja, gereageerd. En vervolgens hebben wij, omdat de staatssecretaris, naar aanleiding van het feit dat vanwege die column ook sommige uh, woordvoerders van de fractie zeiden. wij vinden dat daar gewoon een nationaal onderzoek naar moet komen. hoe vaak komt dit voor? Ja. En de staatssecretaris tijdens het vragenuurtje daarop zei. nou, ik wil er wel wat aan doen, maar geen nationaal onderzoek. Ja, toen werd ik dus link. En toen heb ik er overleg met iemand die ik ken. een filmpje ja. op internet ge gezet. En dat heeft echt enorme aantal reacties opgeleverd. En wat hoopt u nu dat dit boek uh, bewerkstelligt? Nou, wat het al een beetje bewerkstelligt is... de staatssecretaris heeft van sommige aanbevelingen inmiddels gezegd... dat ze vindt dat daar serieus aandacht aan moet welke? worden besteed. Ja. Wel, wel, uh, nou, welke aandacht? Onder andere dat er een gedragscode in de huizen moet komen... voor als je met de financiële hè, ondersteuning van ja. dit soort mensen bemoeit. Uh, ook, en dat is natuurlijk van belang... dat uh, uh, de huizen op het moment dat er verdenking is zoveel mogelijk mensen moet helpen om inderdaad die verdenking te kunnen onderbouwen. Dus uh, humanitas bijvoorbeeld in Rotterdam, die sprak ik onlangs. Ze zijn de aanleiding van de aandacht die jullie eraan besteed hebben. Hebben wij nu een aantal camera's gekocht? En als dat speelt, dan stellen we die mensen. Dat is het zelf. Ja, ja. Nou, wij hebben een hele reeks maatregelen aangegeven. Je kunt het probleem nooit volledig uitbannen, maar je kunt het sterk terugdringen. En uh, nou, ik heb dus de hoop. Dat men dat serieus gaat nemen, zowel in verzorgingsinstellingen als families ook. Hè. Die kunnen ook het nodige doen. Maar ook eh, dat men dat politiek gaat zien. Want echt waar ik dacht in het begin, en mijn familie dacht in het begin, dit is gewoon een incident ja. waarbij wij weer worstelen. Ja. Veel verzorgingshuizen zeiden in de eerste commentaar ook, joh, gebeurt. dat gebeurt zelden. Ja. Dat is gewoon niet maar waar. Maar dat blijkt helemaal niet nee, waar. In de Verenigde Staten is er een onderzoek, Dan blijkt dat het ongeveer 2 miljoen keer per jaar gebeurt. Extrapoleer ik dat naar Nederland... dan moet dat gaan om vele duizenden gevallen per jaar. Van mensen die in hun laatste leven zijn, in de kwaliteit van hun leven... Er ernstig worden aangetast. aangedacht. Maar ja. bovendien, het kan jou en mij ook overkomen. Want ja. als jij morgen, We hopen dat het niets is... een beroerte krijgt en je komt in zo'n instelling terecht. Ja, en het geld is... Ja, dan kan het en het geld is misschien tot daaraan toe... maar de sfeer die dan ontstaat namelijk ja. van verdenkingen en verdachtmakingen... Ja. en wie is hier bezig en is misschien uh, moeder niet zelf aan het rommelen. Exact. En... Ja, maar dat geldt overigens niet alleen voor, uh, voor de slachtoffers. Ik heb heel veel reacties van verzorgenden gekregen. Dus mensen die daar werken. Die zeggen dat ze het heel vreselijk vinden... dat ze weten dat er gestolen wordt in hun huis... dat ze weten dat het vermoedelijk een van hun collega's moet zijn... dat ze met die collega's tegen zijn werk overleggen en bij de koffie zitten... en dat, dat uh, allerlei rare dingen met zich meebrengt in termen van de onderlinge omgang, et cetera. Ja. Wow. Uh, en dat is, is natuurlijk vreselijk. Is, de werksfeer wordt er natuurlijk ook door verpest. Ja, nu is de zaak ge, gelukkig voor uw familielid opgelost. Uh, uh, ik weet niet, leeft uw familielid nog? Ja, die leeft. Ja. En, en, en heeft dat, is dat ook goed voor haar geweest? Voor een het? deel, voor een deel. Dus het staat heeft... de tel, het nu gewoon weer naast het bed? Nee, en... nee, nee. Kijk, uh, uh, het heeft op die leeftijd, ze is 94, ja. 94 inmiddels... Um, heeft het toch zo'n danige indruk gemaakt, dat dat voorgoed een soort van imprinting met zich mee heeft gebracht. Ja. Dus als ik tegen haar zeg, joh, je hoeft helemaal niet op je tas te gaan slaten. Nee, Die of je angst hoeft, is er je hoeft die dingen, Dan zegt ze, ik wil het toch. Ja. Ja, en Zij is niet de enige. Ik denk dat er een groot aantal van die oudere mensen zijn die op die manier als gevolg daarvan de laatste goed. jaren van hun leven doorbrengen. Nou, ik Erg hoop genoeg. dat uh, uw boek ja. daadwerkelijk verandering kan aanbrengen. Ja, de muis zal nog van de staart krijgen, neem ik aan. Dat hoop ik. Ja. Dank u wel voor de komst naar het studio. We spraken met psycholoog René Diekstra in aanleiding van zijn boek Verzorgingstehuis of plaats te De Radio1 Sportzomerbus. Precies, want de Radio1 Sportzomerbus rijdt ook vandaag weer door het land. Verslaggever Mark Robin Visser die rijdt daarop rond. Mark Robin, wat ben je vandaag van plan? Wij gaan vandaag met de sportzomerbus een vorkje prikken in de polder. Uh, in de Flevolpolder uh, om precies te zijn, bij uh, Flevoland. En het leuke is, iedereen kan meeprikken. En ik zou het wel leuk vinden als de mensen zouden komen, want anders dan sta ik zo meteen alleen daar in de klei. Want ik moet er wel iets bij zeggen, het is niet zomaar een vorkje. We gaan namelijk, uh, nou ja, ik zal het maar gewoon zeggen, we gaan gewoon aardappels rooien. Daar komt het eigenlijk op neer. Een aardappel-event... Onder de noemer eten per meter. En uh, alles wat je uit de grond haalt, mag je meenemen. En ik denk dat dat veel mensen toch wel aan zal spreken. Voor 5 euro per meter mag je aardappels rapen naar harte lust. Nou, ik ga proberen om er zoveel mogelijk in mijn mandje te krijgen. En het zijn ook niet zomaar aardappels, maar het zijn echte... Bio-aardappels. En daarmee willen ze het, uh, het nieuwe seizoen uh, openen. Een frisse start dus met, uh, met aardappelen. Ik hoop dat er veel mensen komen. Ik ga naar een uh, bioboer bij Almere in de buurt. Maar er zijn er vast meer die meedoen. Dus ik zou zeggen, kijk even rond. En uh, doe mee met de sportzomerbus. Ik zeg power to the peeper. Straks een kwart over elf meer. Oké, okay. succes. Ja, en ondertussen is uh, aangeschoven... Uh, ja, hij is nog een paar papiertjes aan het, uh, aan het uitdelen. Waar we gaan zitten. We hebben ja. boeken. Je hebt een heleboel boeken uitgesteld. Nou, maar ik ga de twee uh, in de hoofdzaak bespreken. Dus dat okay. valt allemaal te overzien, hoop ik. Um, nou, de Olympische Spelen... Ja, ik ga nu iets heel raar zeggen. De Olympische Spelen komen eraan. Oh, uh, ja? van de stoel. <laughs> <laughs> uh, en er komen ook uh, boeken over die Olympische Spelen uit. Maar er is ook een roman over de Olympische Spelen uitgekomen. Dat heb je niet zo heel vaak, romans over sport. Je hebt ze wel, maar je moet echt een beetje zoeken... wil je romans over sport vinden. En het bijzondere van dit boek is... dat heb ik hier voor me liggen, geschreven door Chris Cleave... is dat het speelt op de Olympische Spelen van Londen, van straks dus. Dus je zou kunnen zeggen dat het een soort science-fiction-roman is... die zich in de zeer nabije toekomst afspeelt. Het boek heet, ja, hoe verzint men het? Het boek heet Goud... Dat is dus het doel waarnaar we alle gaan streven straks. En ik heb al eerder van deze Chris Cleave een boekje besproken. De Kleine Bij. En dat was twee jaar geleden. Dat was een vrij groot verkoopsucces, De Kleine Bij. Dat was een heel ontroerend verhaal over een Afrikaans meisje... dat in Londen in een asielzoekerscentrum terecht was gekomen. En dat uiteindelijk bij een Engels gastgezin terecht komt. En nou ja, de verwikkelingen, dat heb ik toen uitgebreid hier behandeld. En dat was geweldig goed geschreven. Uh, maar ik geloof dat heel veel mensen erdoor aangesproken werden omdat het zo'n warm menselijk boek was. Dat is echt een, een kleine hit geworden. In Engels was het een grote hit, in Nederland was het een redelijke hit. En is dit ook zo'n warm... Nou, dat is, dat is het uh, intrigerende, of het curieuze, of het merkwaardige, of net hoe je het wilt noemen aan <laughs> dit boek. Dat het inzet als een sportboek, het gaat kort gezegd over twee dames, twee vrouwen, die doen aan baanwielrennen. Dus dat, op zo'n fiets. En dan op de baan. En dan gaan ze sprinten. En ze zijn allebei ongeveer even goed. En ze zijn heel grote vriendinnen. En die sportwereld wordt op zichzelf goed beschreven. Met een wat oudere coach die erbij zit. En, uh, dus je denkt, nou ja dat, hoe, hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat lukken? Hè? Want het is ook moeilijk om over sport te schrijven. Omdat ja, als je het niet ziet of als je het niet doet. Wat doe je er dan precies mee? Ja. Dat doet hij redelijk goed. Maar er komt al snel het warm menselijke element erin. Eén van de vrouwen heeft een dochtertje van acht jaar. En dat leidt aan leukemie. En... Dat, nou ja, dat is toch een beetje afleidend als je een topsporter bent, uh, begrijp ik uit dit boek. En nou ja, uiteindelijk draait, de vraag om, uh, draait het boek om de vraag hoe ze daar eigenlijk bij omgaat. En dan uh, nou kom je toch weer bij die warm menselijke kant van uh, Chris Cleave terecht... En het, het goede van hem vind ik als schrijver... Dat het, het is geen tearjerker, uh, hoe hij zegt dat? Tier ja, ja, ja, ja helemaal goed. Moeiteloos. <laughs> ja, <laughs> straks in Londen, jeetje. Hij weet dat vrij onsentimenteel op te schrijven. En dat meisje, dat is eigenlijk de, de ster van het boek. Ja, dat klinkt ook wel heel sentimenteel als ik dat zo zeg. Allemaal volwassenen erin. En het is een meisje van acht weer de held. Maar dat is echt zo, ook omdat ze... En dat is voor meisjes ook wel een beetje bijzonder. Een soort Star Wars-obsessie heeft. Dus ze houdt heel erg van de films, films, filmreeks Star Wars. En als er iets tegen zit, of als ze iets uh, moet, moet onderdrukken, of als ze haar ouders gerust moet stellen, vervalt ze in Star Wars-term. En, en haar ouders doen ook mee aan die, aan die Star Wars-gekte. En dat sleept er, er als het ware doorheen. Maar, het... En wat is het effect van dat het dan in de toekomst is geplaatst? Nou, nou dat, heeft, dat was een beetje een grapje. Maar uh, die twee vrouwen zijn heel grote vriendinnen. En die ene vrouw heeft dus dat zieke dochtertje. En er is één ticket te verdienen, om uh, uh, terwijl ze allebei goud Aha. zouden kunnen winnen. Ze zijn allebei heel goed. Maar ze mogen namens Engeland maar één wielren Afvaardigen voor die. En ze moeten dus tegen elkaar op een gegeven moment uh, fietsen. om dat ene ticket uh, te bemachtigen. Ah, en we krijgen ook te horen. maar dat gaat natuurlijk niet aan dat ik dat nu ga uh, verklappen. Wat? of dan degene die zich plaatst. of die dan uiteindelijk ook. Goud, heet het boek, hè? of die dan ook met een medaille er vandoor gaat. Ah, okay. of, uh, dus, dat is, uh, dus er wordt al een soort. Uh, nee, je moet niet denken dat er uh, heel uitgebreid over terroristische nee. aanslagen. Dat of, komt of dat allemaal dat niet soort, uh, in voor. Waar nee, een nee, menselijke nee, vrouw uh, voelt erboven. Uh, ja, goed, en, en die aanloopt er naartoe. Um, als je bezwaren tegen het boek zouden willen hebben. Waarom zouden we? Maar ja, we blijven oh, natuurlijk is. kritische <laughs> recensenten. Dan zou je kunnen zeggen dat het wel heel erg contrasterende personages zijn. Dus die ene vrouw is wel heel lief en verstandig. Het ligt er verstandig. dik op. Ja, de, he, dus je hebt, echt, je hebt hem zien denken van... Nou, die ene kan dit en dan kan die ander dat. En die ene is emotioneel. En ja, is hij denkt natuurlijk aan de, de, de filmrechten, hè, Harry? Nou, dat zou maar... Ik geloof dat het andere boek is van film, trouwens. De ja, nee, Brei, maar daarom ik zeg ik het ook. Dan ja, ja, ja. moet je het wat dikker aanzetten. Ja, ja. nee, maar ik, ik heb er toch wel van... Uh, uh, genoten, zoals dat heet. Want er zit nog een bijpersonage in dat ik ook uh, fantastisch vond. Dat was die oudere coach van de twee dames. Uh, die, da uh, die vrouwen die zijn uh, ongeveer 30. Dit is eigenlijk de laatste kans om op de Olympische mm -hmm. Spelen wat te bereiken. Uh, uh, en die coach die is uh, bijna 70, Eigenlijk te oud om in zo'n fysieke wereld coach te zijn. En die heeft ook een kunstgebied en dat is hij de hele tijd kwijt. En hij valt en hij is echt <laughs> typisch niet iets wat je je bij een sportieve coach voorstelt. Die, die stilt een beetje de andere show. Of die stilt ook op zijn manier de show. Dus dat is... Uh, dus nou ja, een uh, ja, beetje eigenaardig boek eigenlijk. Maar als je al in de stemming wilt komen voor de Olympische Spelen... en dat wil je in romanvorm... Okay. Dan, dan is Chris een, Cleave. Ja, gauw. Ga en dan heb ik bij me, en dat is... Uh, Jouw ja. held, volgens ja, mij, Ja, één van mijn helden, één van mijn helden. Maar, uh, maar ja, goed, mijn held hè, Voor vanochtend, Martin Emers. Nou, jij vindt hem toch ook wel, Peter? Ja, jij, uh... ja, ja nee, zeker. Je bent voorkomen voor met je eens. Oh, nou, fantastisch. Ja, nu we zitten nu al op één lijn. Ja. Nou ja, ik, ik, ik hou van de hele familie Amis. Omdat het is een beetje eigenaardig te zeggen. Ik was ook al een fan van Kingsley Amis. Ja, dit is een van die uh, weinig, uh, eigenaardige gevallen. Weinig voorkomende gevallen. Dat uh, de zoon ook schrijft. En misschien eigenlijk ook nog wel beter is dan de vader. Want Kingsley Amis, dat was zijn vader. En we kennen hem allemaal, denk ik, van Lucky Jim. Of dat soort romans. Hij heeft ook ooit de Bookerprijs uh, gewonnen. Ja, Kingsley was ook al een topschrijver. En als je dan als kind van zo'n schrijver ja, het schrijven. Als je ja. al in de buurt komt, vind ik het knap. Ja, precies. Nou ja, uh, die, de, uh, ik heb trouwens een boek bij hem, dat uh, ga ik niet bespreken. Maar als je, als je echt daar meer van wilt weten, dat is twee jaar geleden in Engeland uitgekomen: Emis en Son. Emis en Zoon in het Nederlands. Hè? <laughs> Door Neil Paul. Go, is dat? Uh, ja, toi ja toi ik, ik, ik, ik wil het maar helemaal opdreven. Uh, uh, uh, Nieuw uh, Paul heeft dat geschreven. En daar staan alle verschrikkelijke anekdotes over die vader-zoonrelatie in. Want ze, ze haatten elkaar. Ze hielden natuurlijk ook van elkaar. Ja. Nou ja, zoals, ja, maar ze ja, haten ja, elkaar nog steeds? Nee, Kingsley is dood. dood Ik ja, zou bijna zeggen... Gelukkig nee, voor maar goed, dat is in ieder geval tot het einde doorgaan. Ja, maar zo'n zo zo uh, moeilijk te omschrijven... haatliefde liefde is... Dat. He, toen, toen Martin uh, begon te publiceren... toen feliciteerde Kingsley hem daar wel mee... maar tegen zijn schrijvende vrienden zei hij... heb jij dat boek van mijn zoon gelezen... En zei, ja, toch, uh, nou, zie jij er nou wat in? Of uh, dat is zo'n vader. Dus dat, dat hij dat helemaal niks vond. Oh, fijn. En het, of het, uh, het zijn eigenlijk dezelfde soort schrijvers uiteindelijk. Ze maken ook dezelfde ontwikkeling door. Want die Kingsley begon als angry young Men. Schopte overal tegenaan. En werd later een reactionair uh, drankorgel. Uh, veel te dik. <laughs> en, uh, en was overal tegen. Een beetje zaggerijn eigenlijk. Omdat die boeken naar mijn smaak steeds leuker werden. Maar goed. Uh, en Martin die was toen hij begon te schrijven, ook een linkse jongen hè, tegen Thatcher. En daar uh, kon hij prachtige satires over schrijven. En die schrijft nu ook op. Daar, hij is anderhalf jaar geleden naar Amerika verhuisd. Omdat Engeland, ja, dat is niet meer, daar valt niet meer te wonen. Met Welke al die, leeftijd uh, heeft hij nu dan? Ja, dat is ook raar. Omdat hij die zoon is, denk je, dat de hele tijd dat die piepjongens bijna ja. in de zestig. <laughs> hij <laughs> Kijk. Al, hij al, dus hij is. Uh, uh, maar goed, hij, heeft nu, uh, dus hij, is, hij is dus heel erg tegen de verloedering van Engeland. Het boek heet ook wat ik voor me heb liggen: een Roman Lionel Aso. Uh, dit is Engeland, dat is de ondertitel. Nou ja, dat is uh, geen vrolijk beeld van Engeland uh, dat hij schetst. Uh, en hij is naar Amerika uh, vertrokken uit pure, pure uh, ellende. Hij is, uh, en ook als een boek van hem uitkomt, krijg je ook een hele interviewreeks... waarin hij de vloer uh, aanveegt met alles wat er in Engeland uh, mis is. En, uh, maar ook daar, dat net als met die vader-zoonrelatie, je ziet dat elke pori in zijn lichaam staat open voor Engeland. Dat is toch Londen, dat is toch waar die, uh, waar die thuis hoort. Dus ook nu die in Amerika zit, dat weet hij te echt, echt het fantastisch. Het blijft toch het leukste land op aarde, is dat het? Hij zal het niet zo zeggen, maar aan zijn beschrijvingskunst en aan het plezier dat hij heeft om het neer te zetten, wel altijd de negatieve kant van Londen. De honderdrollen en de, de grijze luchten Tuurlijk. en de regen en de, en de tokies. En dat is dus bijzonder aan dit boek. Hij heeft altijd een beetje eigenaardige hoofdpersonages. of uh, uh, Mensen die van boeken lezen houden. Of uh, uh, De Information is een van zijn romans. Dat gaat over de strijd tussen twee schrijvers. tussen uh, intellectuelen zou je kunnen zeggen. Uh, nou, dit is Lionel Azo. Ik zal het omslagje even laten zien. Daar heeft de radioluisteraar uh, niets aan. Maar Fantastische print. Ziet... Ja, ja, dit komt ook, zit ook op het Engelse boek, dit omslagje zie je ja, een soort skinhead-achtige man met een, een buts op zijn wang en uit elkaar staande tanden en twee pitbulls. Een beetje een uh, ja achtige ja, ja. Nou, sfeer. Is, dit is, zou je kunnen zeggen, de hoofdpersoon van het boek. En zijn werk is met die twee pitbulls, gaat hij de huis langs om gokschulden uh, op te halen. Oh ja. Uh, Zo'n type is het. En uh, dat doet hij met enthousiasme en uh, overgave <laughs> en Dus je huis is daarna nooit meer hetzelfde als hij langs is geweest. Hij zit ook heel vaak in de gevangenis. Uh, maar Martijn Emers heeft daar, dat is, dat is voor hem is dat een bijzonder uh, romanpersonage. Een uitspraak van Martin Emers is, is een keer geweest dat uh, als hij een keer aan uh, brain damage zou geleiden, dus als hij hersenbeschadiging gaat uh, hebben, dan zou hij misschien een keer een kinderboek kunnen schrijven. En hij bedoelde daarbij dat hij het moeilijk vindt om onder zijn eigen hoge intellectuele niveau <lacht> te schrijven. En in dit geval moet hij dat dus wel doen, want die Lionel Azo, nou ja, die uh, heeft geen universiteit doorlopen, zoals we <lacht> al een beetje vermoeden. En lukt maar, dat? Nou, hij heeft er weer een truc voor toegepast. Er is een neefje die het verhaal Eigenlijk beschrijft. En die is net zo ASO als uh, ASO uit de hoofd, Maar die begint internetcursussen te volgen. Hij begint, dat is wel heel geestig, met een internetcursus over interpunctie. <lacht> Want, die oom, die is altijd s'nachts op pad. Hij woont ook meer bij zijn oom. En die laat briefjes achter. En nou, daar valt eigenlijk geen chocola van te maken. En dat komt omdat er geen commas en punten staan. Dus je weet niet wanneer je moet ophouden. Nou, ja. Dus ja, daar, daar moet wat aan gedaan worden. Dus, en hij gaat zich inlezen uh, in interpunctie via internet. En dan blijkt hij waanzinnig intelligent te zijn. Binnen een maand spreekt <lacht> hij spaak. <lacht> dus, uh, dus die jongen vertelt het verhaal en dan kan Martin Eames zich weer helemaal loslaten gaan. Want dan is het ook waarschijnlijk dat iemand die dingen opmerkt die de verteller opmerkt, omdat die jongen gewoon wel, uh, wel slim is. Nou, de crux van het boek is, heb ik nog, kan nog ja, dat die, uh, die uh, Lionel Azo, die komt weer eens in de gevangenis en die heeft een lot en dan moet hij cijfers in invullen, dat kan hij helemaal niet, dus een deefje vult die cijfers in en daar valt de prijs op 140 miljoen pond. Dus niet tot eh, 100.000 euro of zo. Eh, 140 miljoen pond. Dus daar, nou ja, dan ben je gewoon helemaal... Eh, Uit de zorgen. Ja, en dat, eh, <laughs> dat, dat zou je denken. Hè. Maar in, het, in de handen van deze Lionel Azo... Kan er dan nog een heleboel misgaan. Kan er nog een heleboel misgaan. En zelfs dat bedrag zou wel eens... Uh, mysterieus. Nou, ik heb me er ontzettend mee vermogen. Een heerlijk ik zag, zomerboek. Ja, nou, ik zag dat alle kritieken zo'n beetje negatief waren. Tenminste, oh. nou, een beetje wisselend. Ik zag dat uh, Jong Vullings in Nederland gaf vier sterren. Uh, in, in mijn eigen parool gaf, uh, Dirk-Jan Arendsman gaf twee sterren. In Engeland is er, is er gemengd op reageerd, maar ik kan er geen genoeg van krijgen. En ik vind alle grappen leuk. Ja, dan ben, heb je mij dus eigenlijk een goede lezer ja. <hijf> <hijf> Ik vind niet altijd alle grappen, maar ik vind die AMC schrijft zo fantastisch goed. En ja en het idee, dat, dat zou je kunnen zeggen, nou ja, dat is al vaker gedaan. Of, maar een crimineel die altijd op geld uit is en op een voordeeltje... dan op niks af 140 miljoen <laughs> pond in handen spelen... en die dan gaat uitleggen dat dat dan eigenlijk niet helemaal eerlijk is. Dan heb jij al gewonnen. Ja, ja en al die, die hele criminele familie eromheen... die dan ook natuurlijk geld wil hebben. En, nou ja, ja. Uh, Martin, ik vind hem weer fantastisch. Meesterlijk staat er op de voorkant. Nou ja, dat sluit ik me dan mee aan. Martin Emens, uh, Lionel Azo. Arie Storm, dank je wel voor de boeken van vandaag. Ja, meer informatie kunt u gewoon vinden op uh, nieuwshow.nl. De Alpen hebben deze maand alleen al het leven geëist van 19 bergbeklimmers. Een groep van negen Alpinisten werd getroffen door een lawine. Een andere klimmer gleed uit. Weer twee anderen hadden in hun onervarenheid de gevaren van de berg onderschat en besloten ondanks het slechte weer. Hun tocht naar boven toch voor te zetten, ze stierven uiteindelijk van de kou... en ondanks al die gevaren voelen we ons kennelijk onweerstaanbaar... tot de bergen aangetrokken. De Mont Blanc beklim je tegenwoordig zo'n beetje in hun vielen. Wat ons naar die kale berghellingen trekt, dat gaan we bespreken... met schrijver Edzard Mik Van zijn hand verscheen onlangs het boek Mont Blanc... over een vader, een zoon en Europa's hoogste. Goedemorgen. Uh, wat wilde u vertellen in de roman over de Mont Blanc? De Mont Blanc is het decor waar het vader-zoon-drama zich afspeelt. Het is ja. een vader die met zijn zoon, die inmiddels tegen de dertig loopt... Uh, willen ze nog een keer de flanken van de Mont Blanc op. Ja. Uh, net zoals zij 15 jaar daarvoor hebben gedaan toen die zoon dus nog maar een jochie was. Daar was een neefje bij, die is toen verongelukt. Uh, en in dat, dat ongeluk uh, zelf is door de verteller, de vader, uh, eigenlijk verdrongen. Zoveel zo mogelijk, uh, zoveel als het mogelijk is. Maar die zoon uh, heeft daar een soort inspiratie in gevonden... om zelf een uh, professioneel uh, alpinist te worden. En uh, die, die maar liefst de zes uh, hoogste berg van alle continenten heeft uh, beklommen. En uh, ook een boek heeft geschreven over zijn klimervaringen. In dat boek uh, geeft hij ook uh, dat, dat, dat eerste klimgebeuren weer... met dat drama met die neef... En uh, die vader die leest dat boek en denkt dat daar een groot verwijt aan hem wordt gemaakt. Dus eigenlijk die tweede tocht, 15 jaar later, is uh, voor een groot deel ook bedoeld om recht te zetten wat er uh, verkeerd staat in dat boek. Die... Bent u zelf een bergbeklimmer? Helemaal niet, nee. nee ik, uh, ik ging wel eens uh, naar Italië. Uh, dan stak ik met de auto dwars door die bergen heen. Die nou, kwam dat was ook wat hoor. In, in, in, in, in ja. Zuid-Duitsland uh, kwam ze plots omhoog en die zakte even makkelijk weer uh, naar beneden. Uh, uh, in Italië. Uh, dus je stak er eigenlijk zo doorheen... als, als ja. ik met een vinger door een klont plasticine ja. of zo. Uh, maar ik had uh, niets met die bergen. En eigenlijk uh, uh, uh, heb ik mezelf gedwongen om daarheen te gaan... Als, uh, om, om, om, om dat boek te kunnen gaan schrijven. Uh, Alhoewel al ik achteraf heb beseft dat ik uh, het kennelijk ook wel heel spannend vond om dat nou eindelijk eens een keer mee te maken. Dus kortom, uh, misschien ging ik er wel meer heen voor mijzelf dan voor mijn roman. En, en bent u nog verder dan de Eerste Alpen gekomen en heeft u nog een edelwasje gezien? Uh? Nou, Edelwasjes zijn allemaal al weggeplukt oh, en, uh, uh, door, door, door de miljoenen toeristen die daar komen. Um, nee, ik ben tot op de gletsje geweest. En de eerste dag, ik had een gids gehuurd. die mij gelijk de eerste dag van 1000 meter naar, naar, naar 2600 meter bracht. Uh, en dat, daar begint de gletsjer. Daar, dat is boven de boomgrens. En uh, daar ligt het ijs en alles. En waarom, waarom stopte u daar? Want uh, geen ambitie? Nou, of, of, of is dat al heel hoog? Ik weet niet. De bus kwam niet verder. <laughs> ik weet niet of u we het wel eens gedaan heeft. Nee, toen nee. was ik al heel moe. Nou, kijk, dan, dan kom je op die gletsjer en dan kun je verder. Daar zitten allemaal spleten in. Dat is hartstikke gevaarlijk. En dan, uh, dan moet je ook een gids hebben die, die, uh, die daar een speciaal uh, diploma voor heeft. Oh, maar dat was ook niet echt uw doel. M mijn in. gids die was ontzettend benauwd toen we samen op de gletsjer gingen. Want hij mocht mij daar niet laten. Als ik daar gevallen was, dan was hij, was hij zijn baan kwijt. Ja. Uh, dus hij was eigenlijk bleker weggetrokken dan ik. <laughs> Was het al stijl of niet? Het was stijl. Ik heb een beetje geklauwd. Het was niet gevaarlijk. Uh, tegelijkertijd, uh, als ik één verkeerde beweging had gemaakt... dan had ik hier niet gezeten. Hmm. De, toen dacht u... Uh, want die afgelopen maanden... Ja, er was bijna geen dag uh, dat er niet iets gemeld werd... dat er iets gebeurde op die... Uh, op die flanken. Nee, dat, maar dat hey, is hey. een beetje een media-hype, want elk jaar gebeurt precies hetzelfde. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ja. de negen tegelijk vielen, toen uh, uh, stond daar uitgebreid over in de krant, maar uh, het uh, bizarre is dat elk jaar... Uh, jou, tegen de honderd doden alleen al uh, in dat gebied rondom de Mont Blanc schijnen Maar is, is het ook werkelijk zo dat je echt achteraan moet aansluiten... en dan gaan je ganzen pas met z'n allen omhoog? Ja, er zijn routes. Uh, ik heb op zo'n route gelopen... waar uh, uh, eindloze groepen uh, uh, uit alle continenten, uit alle landen van de wereld... Uh, omhoog en omlaag gaan. Uh, ook hoogbejaarden, kinderen, honden, hele gezinnen zie je daar... Uh, uh, waarvan dan altijd natuurlijk stuitend is dat de hoogbejaarden dat makkelijker deden dan ik. Ja. Uh, maar uh, maar, maar, maar ieder, niet... iedereen komt daar. Het is een, een, een heksenketel. En dan heb je ook nog voortdurende reddingshelikopters die uh, zoomen in de lucht. Dat geeft een soort associatie als, als bij de film Apocalypse Now. Dat voortdurende geronk. En, en, en parapenters die uh, daar heen en weer cirkelen. Uh, en, het uh, is gewoon een gekkenhuis. Als ik, uh... ik vond het een soort ja? pretpark rondom maar... Chamonix. Dat is natuurlijk niet overal in de Alpen nee. zo. Laat ik vooral de echte liefhebbers van de Alpen niet. Ja, ja, voor, en, voor de en, en de Mont Blanc heeft een paar flanken natuurlijk die beklommen kunnen worden, toch? Ja, ja de, de Mont Blanc is, uh, schijnt een vrij makkelijke berg te zijn. En uh, het is uitdagend natuurlijk om Europa's hoogste te ja. beklimmen. Dus dat wordt en masse gedaan. Mensen boeken dat lang van tevoren. Die moeten dan natuurlijk uh, ergens halverwege wel in een, uh, in een soort berghut uh, overnachten. En een van de drama's is dan, als ze dat maandag van tevoren hebben geboekt en ze zijn daar en het weer is wat onzeker, dat ze dan toch denken, ja, ik ben er nu toch, laat We ik gaan. maar tot de top gaan. Want, maar, wat is nu eigenlijk het grootste gevaar? Want een lawine die niet voorspeld is en, en die niet verwacht wordt, dat, dat lijkt maar iets waar je, je moeilijk op kan voorbereiden. Maar wat zijn verder nou de grootste gevaren van het, het bergbeklim? Uh, ja, die lawine lijkt me inderdaad niet het, het grootste gevaar. Maar dat, dat zou je aan een echte deskundige moeten vragen. Volgens mij is het zo dat mensen uh, volstrekt onderschatten... Uh, dat de bergen, het hooggebergte, dat de mensen daar eigenlijk niet welkom zijn. Dat het een uh, onmenselijke en, uh, en, en gevaarlijke omgeving is. En uh, uh, dus daar wordt wellicht over gedacht. Uh, je, je gaat misschien af op folders in, in, in, een, in een brochure... waar een, een prachtige berg staat met een witte top en, uh, en een blauwe lucht. En uh, ja, je ziet allerlei mensen in, uh, in, in, knallend, uh, in knallende kleding... van die kinderlijke kleuren, ja. uh, rood, blauw, uh, geel... Uh, van die kleuren die je trouwens ook wel helpen... als je werkelijk gevallen bent uh, voor de ja. reddingsploeg om je snel te vinden. Maar in ieder geval, uh, het ziet er allemaal heel comfortabel uit. En dat is het niet. Wat, want u zegt net van hé, dat gebeurt ieder jaar. Het is eigenlijk al wonderlijk als er zoveel aandacht voor komt, want ieder jaar vallen daar honderd, honderden doden. Wat, wat, uh, wat trekt mensen dan toch aan om. En, en, en zijn het vooral mannen trouwens? Nee. Dat denk ik wel. Maar uh, meer mannen dan vrouwen vermoed ik. Uh, maar het zijn 20 miljoen mensen over de hele wereld... schijnen ja. uh, uh, vervente bergsporters te zijn. En dat aantal is ook groeiende. En waarom zijn we bereid om meer risico's te nemen... en, en, en eerder de dood te wagen in de bergen dan nou, de normaal? Ik heb zelf ook ondervonden dat het een, een, een schitterende ervaring is. Je wordt helemaal teruggeworpen op je eigen lichaam. Elke beweging, elk gebaar, alles wat je doet, doet ertoe. Want als, als, dat, als, dat, als je het niet goed doet... Dan, dan donder je gewoon naar beneden. Uh, en uh, om zo teruggeworpen te worden op je eigen lichaam... Uh, en, en, en met dat gevaar wat eigenlijk uh, daarbij hoort... Om, om het zo geconcentreerd te maken... dat uh, tilt dat, dat je eigenlijk uit alles wat je normaal doet in je leven. Dus uh, het uh, tilt je los uit je verantwoordelijkheden voor je gezin... Uh, voor, voor, je, voor het werk wat je doet. Uh, je bent dus uh, eigenlijk letterlijk onverantwoordelijk als je in de bergen gaat. Je voelt die verantwoordelijkheden er niet meer. En je bent helemaal op je eigen existentie teruggeworpen. En dat is in zekere zin een bevrijding. Het als leven is te burgerlijk geworden eigenlijk. Te ja, we, met zijn, we moeten allemaal ontzettend productief uh, leven leiden. We, uh, we eisen ook heel erg veel van onszelf. We moeten ons werk goed doen. Maar we zijn ook uh, uh, we zijn tegenwoordig ook, denk ik, meer dan vroeger, uh, uh, willen we per se goede ouders zijn bijvoorbeeld. Uh, uh, dat, dat hele idee van het goede ouderschap bestond honderd jaar geleden volgens mij uh, nog nauwelijks. Dus uh, we we uh, verplichten onszelf tot heel veel. En, uh Ineens in die bergen ben je daar los van. Uh, en dat uh, is zowel uh, beklemmend in de zin van intens als bevrijdend. Nou ja, er is nog eens recht zo langzaam, want het is zover als je de vuilnisbak buiten gaat zetten, moet je al een wielrennen helm op. Tenminste, dat, dat, je ziet het tot bizarre hoogte dat dus mensen gedwongen worden eigenlijk allerlei maatregelen te nemen, zodat het maar niet gevaarlijk is. Ja. En dat geldt hier allemaal niet voor. Nee, de, de, überhaupt is natuurlijk uh, de dood is ons uh, is min of meer ontnomen, uh, want er gaat de medewerking. Stand over. En uh, ja, als je zelfmoord zou willen plegen, dan, uh, dan wordt dat uh, uh, sociaal uh, gezien uh, onverantwoord gevonden, omdat je aan ja, je verantwoordelijkheden onttrekt uh, in de samenleving, of je gezin of je familie. Uh, kortom, uh, de enige plek waarbij je uh, ongestraft, ongehinderd uh, en, en eigenlijk zelfs gelegitimeerd uh, uh, daar wel dichtbij kunt zijn, dat is in de berg. Heeft u enig idee hoe dat ontstaan is dan? Waar, waarom dat daar wel mag en waarom dat dus allemaal gewoon doorgaat? Het, het is. Uh, het is natuurlijk het laatste gebied uh, wat volstrekt ongerept is. Dat, uh, je kunt het ook niet uh, uh, in bedwang krijgen. Het is, uh, je kunt naar de maan vliegen. Dus in, in het heelal, uh, daar is ook nog ongerepte ruimte, zullen we maar zeggen. Uh, maar de, de, zowel het zeilen, wat er misschien een beetje aan verwant is, als uh, het maar Het is bijna in de, in de zoals hoog... oorlog: hè? een man in, in, in oorlog. Ik bedoel, dat, dat zijn ook van die situaties waar boeken boek overgeschreven, wat dat van gevoel met je doet, dat opeens je leven er weer toe doet, dat alles een beslissing ja, over leven ja, en ja, dood. Ja. Nou, en bij gebrek aan oorlog, hè, dus wij, de oorlogen zijn ja. ver weg, maar uh, we hebben al heel lang hier geen oorlog meer gehad. Uh, zijn daar die bergen voor, voor de liefhebber, ja. En um, um, u heeft nou ja, ja hebt hoog geklommen... maar niet, maar niet, niet, niet Is er nu nog iets in, in u wat, wat, wat, wat, wat zeggen? Ik? ik wil terug, ik, ik moet die, ik moet die... moet gewoon een begin. keer naar de Himalaya gaan kijken... die is nog vier nee. kilometer hoger. Nee, dat, dat is er wel. Ik, ik ben daar geweest voor mijn boek... en achteraf dacht ik, ja, ik, ik, ik werd ook vijftig in die week. Ik denk, ik zit hier gewoon een zo midlife crisis <laughs> uh, uit te hangen. Uh, en, uh, en ik vind het eigenlijk heel jammer... dat ik niet uh, nog hoger ben geweest. Dus het, het, het trekt onmiddellijk... Ja. Uh, er is voor mij een leven voor en na, na deze beklimming. Uh, het is een echte, heel intense ervaring geweest. Dank u wel voor uw verhaal. U hoorde schrijver Edsard mik Het ging dus over de verlokkingen van de gevaarlijke Mont Blanc... die al zoveel levens heeft geëist. Hij schreef daarover het boek dus Mont Blanc... uitgegeven door de bezigheid bij meer informatie bij Nou, Wij zijn er volgende week weer. en Om 10 uur gaat de Radio 1 Sportzomer van start... met Bert van Sloten en Bas van Werven. Tot volgende week. Fijne dag. Loopt hij of niet? Ja, oké. Okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort? De is ontegenzeggelijk voelbaar tot in de huiskamer toe. Heeft u iets op uw leven? Die Thijs van de Brink ja. met Willemijn. Of iets heel anders? Als ik nog eventjes mag, dan dan... Ja, moet je even uh, de korte versie, hè, vandaag. Bel 0800-1101. Hij zit daar voortdurend niet van Die twee liggen elkaar niet. In gesprek met Valethek. Er komt een pluim voor jou van mijn kant naar je toe. Ik vind dat je heel leuk en uh, spontaan het programma altijd presenteert. Bel iedere dag tussen twee en half drie. Ik uh, voel hem komen al. 0800 Hooppa, kijk. Dan is